Er was hier een vraag, Marco had gevraagd, waarom, waarom na het bevatten van het licht de Gaia en Hichida, dat zij weer vragen om man, ze willen graag weer die, die ijzels weer te, uh, te gaan bestee, bestegen en man weer te doen opstegen. ...om weer die lichten te ervaren... ...van... ...Rabba Medondasaf. Wij zien wel dat... ...wat hij zegt... ...dat... ...zij zagen hem niet... ...meer... ...en... ...zij probeerden die... ...Ijzels... ...op weg te, te krijgen... Maar ze gingen niet, dus betekent dat ze konden de man niet meer opbrengen. En wat was de reactie, wat staat de zoger? De zoger zegt, de gieluwe aangelon, zij schrokken zich. En ze lieten de ijzels gewoon staan. De? zij zijn nu al in staat om op te klimmen om zelf eigenlijk man te kunnen nieuwe man zelf te kunnen doen opstegen. Maar de man die daarvoor was is niet meer nodig. Alles is eenmalig. Eenmalig betekent dat aan die man die van die, dus die ijzels, van die Rabba saba aan hen, zei, die man, overeen kwam met, dat licht, Gaya Enichida. Dat was zijn man. Ja, of niet? De, hij onderstreepde, dat was zijn man, zijn uh, eizels. Nu, zij wilde zijn ezels weer gebruiken. En dat is net ook wat ik ook had, hervo ervoer ik ook. Toen ik niet meer Ari, niet via Ari kon aankleven dus aan Ari, dat Ari moest voor mij dat als het ware regelen. Mee helpen aan brandstof om maan te doen opstegen. Daar had ik ook het gevoel van. Enorme, zo, so, angst. Hoe kan je iets doen? Hoe kan je dat doen? Hoe kan je dat zelf doen? Dat was ook met de uh, leerlingen van Ari. Toen, ja, of, ja, ja toen Ari overleed. Tegen zijn ziel is vertrokken. Toen uh, al die leerlingen wisten niet wat te doen. Ze waren helemaal van streek. Waarom? Ze hingen aan de man van de leraar. Dat is erg moeilijk. En welke elke school, ook religieus, ook, ook daar ook hetzelfde is. dat Ze hangen aan de leraar. Ze hangen aan de aan profeten. Ze hangen aan aan de guru, et cetera, dat is makkelijk, dat is altijd makkelijk. En het is niet anders, maar dan wanneer die er niet is, betekent de ziel verlaat, en um, dat kan ook zo so zijn, dat de, de leraar hier in leven blijft. En die zoon doet, die laat zichzelf los van een leerling zodat so hij dat zelf, man, zijn eigen man gaat op, doen opstijgen. En dat is een moment waarbij angst is. Hoe kan ik? Is, uh, is, uh, ook dat is vreselijk. Uh, we zien het ook bij de, bij de discipelen van Josje. Ook dezelfde. Ze wisten niet wat te doen. Herinner je nog? Wat zullen we doen, dat als, als Jos er niet meer zal zo zou zijn? Wat moeten we, wat zullen ze doen? En ook dan weer ontvangen ze dan, want zij hangen niet meer. Ze hebben alles gehoord, ze hebben de kilim opgebouwd. En wat ontbreekt aan hen, is nog dat stukje eigen man, wat zij moeten doen, produceren vanuit hun eigen kilim. ...en dan zijn... ...en dan hebben ze, en zijn ze... Dat, ...dan zijn ze ook... ...autonoom. Dat was ook... Uh, ...wat dat betreft. Ja, duidelijk een beetje hoe dat... ...ja, dat bedoel ik niet. Oké, okay, maar dan is het... Maar ...het komt wel... ...we gaan nog verder... ...we, we, het is nog niet, uh, we zijn nog niet klaar daarmee. De regel... ...waar staan we nu... De regel 5, de regel 5 van de zogere zelf, pagina kuf Jut, alef 111, de regel 5, Ot-Kuf-Waf. en nu zullen we zien wat een beetje antwoord, ik weet niet of het jouw vraag was maar nu zullen we zien ook wat zij gaan doen die twee reizigers. wat zij gaan, wat, was, wat zal dat zij nu, de reactie van hen, nu zij, geen man meer, dezelfde man konden zij opbrengen en er was geen Nassaba meer bij hen wat, wat gaat nu gebeuren met die, met die twee wat zullen ze doen nu Kijk, kuf waf, ot, kuf, waf. Patach, Rabbi Elazar, wamar. De regel 5 ot, kuf, waf, 106. en zes. Patach, Rabbi Elazar, Amar. Rabbi Elazar opende en zei. Dus hij opende, betekent hij weer een nieuwe iets. Een vers uit de Torah kwam bij hem op. En hij ging daarover mediteren, ging daarover hebben, ging man omhoog brengen, uit zichzelf, let op. En hij zegt dan, eh, na de punt, en dan, hij citeert een stukje uit, een vers uit de Hielin, uit Psalm eh, 31. Maar afduf ga, asher vantel Ma, wat? En ook de naam, ma. Ma, raf, hoe groot is, is jouw naam? A fanta die jij hebt verborgen, verstopt, leren je voor jou, voor zij die jou, die voor jou hebben. We wegomer, we, we, we, we, gole, we chomer, and so Kamahu hu en nu tawa ila avai karade zamin zamin kutscha brihu leme abet gabei bnei nasha le inon zakaien zeifen alaien de halei de hata de mishtadlei Wabaw raita, kad a'ali Kijk nou wat bij hem nu opkomt na het vertrekken van de ziel van Ravamenunasaba. saba Zes, kamahu tava, hij roept uit, kamahu tava i'la'a, hoe groot is hoe hoog is het goede en en het precious precious hoe zeg je dat precious waardevol is de hoe waarde hoog en waardevol is het goede zegt hij de samen kunnen hoe die dat het, dat de Heilige gezegend is, hij had voorbereid le me abit gabi Om te doen, te maken dat voor de mensen. Le inon aan de genen en alleen aan die hoge rechtvaardigen zeven. De gale gata, zij die, de zonde, die uh, bang zijn om te zondigen. De mistadle baoraita, zij die, die zich bezighouden met de Torah. Kat alin lehahu alma. Wanneer zij, um, Komen in, in die wereld, dus in de toekomstige wereld. Ook dat is een vorm van gebed. Zie dat? Dat is prijs wat zij doen. Wat, wat Rab, Rab, Rab, Rab, Rabia El nu zegt, is eigenlijk prijs aan Asher. Waarbij hij prijs zegt over. Het goede, al het goede die dus de hoge rechtvaardigen ontvangen in de toekomstige wereld. Dus eigenlijk op het niveau van Atik. Punt. Tovcha lo acht ktiv ela rave tovcha. Oman iu zeger rave tovcha yabiu. Toefga loktief. Jouw goedheid is niet geschreven. In, de, in dit vers is niet geschreven, alleen maar jouw goedheid. Maar het is geschreven, Ela acht, maar het is geschreven, Rav toefga. Ravdekend groot is jouw, hoe groot is jouw goedheid. Niet gewoon goedheid, goed, goed, goedheid van jou. Maar jouw, groot, jouw grote goedheid. Wat betekent groot goedheid? Oman Ihu. En wie is dat? Zegt hij. Zeven. Dan is het niet zeven, dat is dan acht, de regel acht. En de referentie zijn zeven. Dat is dan van de hieding van de psalm. Koof mem he. 145. Ze her raft of De ze zullen de grote herinnering aan uw goedheid uiten. Zo staat er geschreven. Veda ihu anuga de haaien negen de nagdin mi alma de ate legabe hei almin. De ihu zeger rawe toefga. Horen, het, het komt wel. Veda acht na de punt. En dat is, ihu, we ihu anugat, en dat is de, het genot van uh, het leven. Levensgenot. 9. De nagdin met Alma de Ate, die dat afdaalt, dat afdaalt van de toekomstige wereld de GEI-ALMIN, naar de GEI-ALMIN, naar de levende van de werelden. De IHU zegt ravd of dat hij is, wie is dat, dat hij is. Zeker is herinnering en ook mannelijk. Zagar, we weten, weet dat mannelijk is. En het is ook herinnering. Herinnering aan de gro, aan hoge, aan grote goedheid. Kom wel, straks zal uh, uh, hij gaat ons uitleggen. Wadaï ihoutin, varaaf tov lebet Israël, we wat daar u zeker is, het, hey, is dat tien waaraf tof en veel goedheid is, komt lebed Israël, aan het huis van Israël. Daar staat zo geschreven, punt, enzovoort. Ha, Sulam, de regel, de rechterkolom, de regel dertien. Uh, kuf, de referentie van Ot Kuf Waw. Patach Rabelazar We Gule. Patach Rabelazar We Amar. Ik direct, uh, ga direct vertalen dat. Patach Rabelazar. Rabelazar opende veertien We Amar en Zee. Maar Rav Tuf Haar. Dat zijn de woorden van die psalm. Wat, hoe groot is jouw goedheid? A scherts afantel er je die jij verborgen, die jij verstopte voor degene die jou, die ontzag voor jou hebben. Vijftien. Wegomer. Wat betekent dat iemand ontzag voor de schepper heeft? Die heeft ontzag voor die is bang om te zondigen. Als iemand gaat zeggen: Ja, ik, ik heb ontzag voor de, de Heer, maar die zondigt, dan is het blabla. bla. bla. Nee, ontzag voor de schepper betekent dat men niet zondigt. Of dat men steeds corrigeert, jezelf. Vijftien. Kama, uh, who gotov a Who groot is the who the who the hood is hoch and var and wardeful zestin Who wardeful and hoch is the hoodheid? zestin dat God ons bood om ons te laten leren dat de hele geschiedenis wij zal in de toekomst doen, zal doen voor de mensen, de mens 17 vinden, leert hem aan mensen, aan de heidenen, aan de zeldzame heiligen, aan de hoge rechtvaardigen. Hier eet zei die de zonde voor zonde vrees hebben. De vrees voor zonde hebben. Hou schim 18 batora die zich bezighouden met de Torah, Kashaem bai im leolam hahu. Wanneer zij komen in die wereld, dus in die andere wereld. Kijk, wij we hebben in onze wereld blind, de blindheid, wij allemaal verblind zijn door deze wereld, dus daarom zien wij niet de, de toekomstige wereld. Wij zijn niet verbonden daarmee, dus als men niet, uh, niet uh, in deze wereld niets doet, alleen maar deze wereld, dan voelt men niets van de toekomstige wereld. Maar als iemand zich bezighoudt, dan ervaart die de toekomstige wereld uh, op een afstand. Dat doet er niet toe, op een afstand, maar die, die is er wel. En met alle wetmatigheden die van die wereld, dat is wat de kabbalisten vertellen de wetmatigheden van die toekomstige wereld, ze ervaren het hier, terwijl ze nog hier zijn. Natuurlijk, in het lichaam kunnen we dat niet adequaat dat, dat zien. De waarheid kan men niet zien voor alle 100 maar men kan wel uh, die relatie, men kan wel dat door zichzelf te zuiveren, kan dan zeer uh, hoog komen en uh, dat stukje eigen maar goed een stukje wat niet ge, gecorrigeerd kan worden gewoon laten hangen waarbij men wel de toekomstige wereld ervaart en dat is wat, wat de koning David had gezegd de koning David dus ook moeten wij nooit ook over mens spreken. You know, over mens die... David, Koning David, wat zal het ons helpen? Ook zijn zonde, wie... Wat zijn zonde geweest was, dat, dat is zo so zeer speciaal, wat hij met die, uh, Wat ook de zonde van hem, wat voor, voor zonde was dat... Het, het is alleen de zoger die kan uitleggen ons wat voor zonde was dat. En uh, et cetera, et cetera. En niet de mens, de, men, de mens David die hier uh, met zwaard en, so, liep daar en gevochten had, et cetera, et cetera. 18. Wat zei die dan nog? Huh? Wat zei die dan nog? That is what that is what he said. Oh, that's, that's in the that's in that's in the healing, that's in the the uh, wait a, the Psalms in from David. And oh, actually now new frag for uh, example, jemand the historisi you know, over David self the the the Psalms in die von hem, dann so wie sie ironisch natürlich sagen von die worden, ja. die zijn toegeschreven aan David. David, David had, geen, had geen tijd voor de the poëzie. Ze denken dat de poëzie is geestelijke poëzie. Het is alles binnen het verstand. Ik kan uh, ook niet tegenwerpen aan die mensen. Die vertellen dat gewoon binnen het verstand. Zo so is het, dat is David. dat is, no? is, iemand heeft dat. Gemaakt, die versen, hein, toegeschreven aan het koning David. Zo, alles kunnen ze bedenken. Maar je moet je nooit. Uh, men kan nooit uh, tegen iets tegenwerpen. Je, want alles wat we leren, het Geestelijke, is boven het, boven het verstand. En daarom kan men binnen het verstand niets uitleggen. In het Geestelijke. Kijk, zie je wat wij doen. Ja, zo een beetje proberen we dat wat kan. Het is van binnen, het, is, het moet gebeuren. En niet iets met het hoofd, met niets begrijpen in het geest. Ook bewezen als iemand gaat bewijzen iets in het geestelijke, dan valt niets te bewijzen. Het is uh, ervaren of niet ervaren. 18, naar de punt. Tofga, hij zegt zo, de zoger zegt zelf. Kijk naar, deze, naar dit vers. Hij zegt in de regel 15, uh, na de punt. Kama, hoe, nee. Wat hebben we dat? dat? Maar, raaf, tofga. In de regel 5, boven in de zoger, Kijk, in het midden. Maar de punt. Dat is het vers. Hoe groot is jouw goedheid? Dan zegt de zanger, de 18, de regel 18 in de regel in de in de, in de, in de rechterkolom. Tofcha Let op, zegt hij, de zanger. Jouw goedheid is niet geschreven hier in de Psalm 19. Helemaal, maar het is wel geschreven is Rav toefga. Zie je? Rav toefga. Dus, oké, okay, gewoon vertalen we dat met groot, ja groot is jouw goedheid. Ook weer, dat is gewoon uh, plat, gewoon een vertaling, gewoon. Maar kijk nou wat het zegt. Rav toefga. Rav is jouw goedheid. Wat is dat? Hij zegt, mi en umihu, en wie is dat? Ja, het is niet dus de bepaling, niet uh, een grote goedheid, gewoon, maar hij zegt, wie is dat? Rav Dat ja, De zogger spreekt, dus de, om de Tora spreekt in geheimen, niet uh, in, in vertalingen van, van dit of dat. Wie is dit, dat Rav Tuvcha. Dat is een naam. Punt, hainu. Zeker, her raaf twintig, biu. We zehu haa jei onik. Aniem shahim, meolam, TWINTA haba er haa jei haaulamim. Het is nog steeds in de vertaling. Met wat kleine toelichtingjes. Aino negentien, nader punt, dat wil zeggen. zeker her raaf zeker is, is herinnering aan raftuvha herinnering aan groot aan grootheid van de gro aan de grote goedheid letterlijk de herinnering aan de grote aan jouw grote goedheid zullen zij uiten letterlijk maar het is gewoon letterlijk, maar als je neemt het woord zeger, de regel regel 19, eenheid laatste woord zeger, komt ook van het woord zagar, manlijk. En dan zullen we zien wat het is. Zeger, afdruf, ga je bij de herinnering van de grote, van jouw grote goedheid, zullen zij uiten. Twintig, we zee hoe en dat is Gij onek, dat is dan een uh, levensgenoot, of de, de genoot van het leven, hanim shachim, die dat aangetrokken wordt, meolam haba van de toekomstige wereld, 21, el geolamim olamim, aan de levenden van de werelden. Het woord dat deze combinatie, ge levende van de werelden, hebben we al geleerd. Dat is dan uh, slaat op de jesodot, op jesod. Jesod van de zeerampin en jesod van de nukwa. Maar dat zullen we zo leren, wat hij ons nu vertelt. Punt. Shehu nikra Dat hij wie is die Rav Dat hij, dat hij zegt dat Shehu, dat hij, Geya Olamim, dus de levende, altijd levende, of levende van de werelden, die heet zeker Rav Alles, de hele Torah zijn de namen van de schepper en niet vertalingen van woorden, ook van de, van Psalm en elk woord is of een woordcombinatie is een verschil, de naam van de schepper, de kracht van de schepper. Dus dan zegt hij dat, wat is zijn naam? Wie is dat? Shegounjekra, hij zegt dat hij heet, Zegenraft of ga, de herinnering aan, groot, aan jouw grote goedheid. 22. We hoe, wat raf Israël? En hij is uiteraard wat geschreven staat, raf Tovlevet Israël. En groot is de goedheid aan het huis van Israël. Enzovoort. So Oké, okay, dat is alleen de vertaling. En nu gaan we Gadjons uh, toelichten. 23. Nog een keer, het is niet alles, de hele, ook niet onze bedoelingen, niet mijn bedoelingen, niet in, in mijn kracht om dat alles uit te leggen. De hele bedoeling is om stapsgewijs. Uh, wat kan, doen wij dat wel, wat gaan wij dat ervaren? De hele bedoeling is om boven het verstand te gaan, aan te nemen. Het is licht wat wij ontvangen. Piroef, de uitleg, 23. raf. Let op hoe die ons dat uitlegt. Hamilarava, moratamid, alpinaat 24, Gadlud. Kijk wat die zegt ons. Het woord rave, groot, mora, mora leert of verwijst ernaar. Goed opletten dat jij dat weet wat het woord is. Het woord raf leert of verwijst. Altijd naar het aspect van Godlud. Als we het woord rav, groot, ja, in de psalmen, in de Torah, dan is het de toestand van Godlud. De grote toestand. We keevan, shakat, tuf, madgish, lo kan, rav, 25, tuf, velo We lo stam. Ik ken hoe more al 26, inuga in de haien. De haien, de gar. Kijk nou hoe, hoe geweldig, hoe hij ons dat uitlegt. En dat is al, spreekt tot en tot het verstand, en tot boven het verstand, en tot het gevoel, tot alles. Let op. Nog een keer. Het woord 23, het woord raven. Leert verwijst altijd naar het aspect van de Gadlud. Uh, altijd goed kijken. Uh, dat is altijd Gadlud. Verwijst naar het toestand van de Gadlud. We keewanshakatu met en aangezien het vers in de psalm benadrukt, Madgish benadrukt, te zeggen, kan hier, rav tuv Zit. In de psalm staat het, rav tuvcha. Niet, niet gewoon tuvcha betekent jouw goedheid, maar rav tuvcha, groot is jouw goedheid. Tufga tuvcha en niet gewoon jouw goedheid. Wat betekent dat? Al ken daarom, humore, dat woordje, dat leert, dat psalm, dat vers, dat vers leert. Verwijst naar al in noegi, de gaaien, verwijst naar, of wijst op, op het genot van gaaien, van het leven. En gaaien, betekent gaaien, het lief, licht van gaaien. En licht van gaaien, dat is godlucht. de haaien, dat wil zeggen, Moch in de Gaar, dat wil zeggen, Moch in de Gar. Dus wat betekent genot van het, het leven, genot van het gaaien, van het leven? Het betekent van het licht gaya. En betekent dan mochin van de garis. Licht gaya, mochin de garus. Punt. Ki karo, de linker kolom, de eerste regel, Shella partsuf. We ha hayim shelo. Hoe mochin de vak? twee 2 hamekubai. Missiwug de Abel Yima, ke dela rachayot au lamot. Drie. Am nam jeskam tosefet to sefet, angim et fi Shem shahem gar. We hem en ik ra de hain. Hier is geweldig wat je ons nu vertelt opletten wat hij ons vertelt en hebben we dan eh, smaken ook wat geestelijke eh, dingen is. Katnood, katlood. 26 onderaan de rechterkolom na de punt. Kie karo, schelle partsouf, want de hoofdzaak, de essentie van de partsouf. We gaan. Hay... En het leven van een partsoef. Dus iets wat stabiel is. Iets wat hem uh, het onderhoud geeft aan een partsoef. Dat is het leven. Partsoef is leven. Iedereen begrijpt het. Elke toestand is niets anders dan 10 virut. Dus hij zegt dat de hoofdzaak van een partsoef. En het leven van hem. Dus het is een... Uh, het is dus in de DNA van het leven. Dat is de partshoofd. Van het geestelijk leven. Hoe in de wak? Dat is in de wak. Dus de wak, zestiende van. Ja, alleen zestiende, de wak. in de wak, dus dat is het. Dat wil zeggen, van katnoet. Dat is het minimale wat het nodig is. What it, what it is. En dat geeft leven en essentie uh, van. En dat wordt ontvangen, let op. Dat wordt ontvangen vanuit de zivuk van de Abba of Yima. Om de wereld in leven te houden. Dat is het minimale wat het kan, uh, geestelijk wat het kan. Uh, uh, ...wat gegeven wordt. En we moeten, we moeten dat natuurlijk niet... ...verwaren met... ...ne Ja, met het klein lichtje... ...wat hier op aarde... ...gegeven is... ...om dat te ontvangen... ...van alle... Um, waar, ...waar alles... ...op, harde, op aarde hier... ...al onze wensen, alle wensen van de mensen... ...deel uitmaken. Dus eten, drinken... ...gezinnetje maken... En tot, tot en met de Nobelprijs... Nobelprijswinnaars allemaal uh, gebruik maakt men van, van het klein lichaam Nefes de Nefes. Ja? Al die zesduizend jaar Nefes de Nefes. Dat is alles wat men leert. Wij spreken hier niet daarover. We spreken over de geestelijke toestand van de katnoet. Waarbij men al zes sferot ervaart. Zes sferot of de zes sferot zes kilim heeft, zeer een pin van de kilim is plus een puntje, en dat men ervaart al de lichten die daarmee, die dus, uh, uh, die ermee dus, die daarin in die kilim komen. En dat komt van de zivuk van de abuima. En dat is alleen om de werelden uh, in leven te houden. Wat is werelden? Alles is wereld. De mens is ook, elke mens individueel, is ook wereld. Goed kijken, als we spreken over de wereld, dan zeg je dan, uh, een mens, um, afhankelijk van wat je zegt, van welk, in welk verband. Groot verband, een klein verband, maar, maar een mens zelf is ook een wereld. naam en nu goed kijken wat je zegt ons verder. Amnaam hier ga, mogen dit ons Maar echter, er zijn nog mogen van de uh, toegevoegde mogen. Morgen. Ah, dus van de gadlood. et etachayim. Let op. Die het leven ge, uh, genoot geven. Goed opletten wat je zegt. Dus, dus niet alleen de mogen van gadlood, van dat de mens uh, alleen maar van leeft en het minimum onderhoud, levensonderhoud als het ware geestelijk geeft. Maar er bestaat nog een, bestaat ook de mochten, en je kijkt hoe hij klassificeert dat, hoe geeft hij het ons, die genot geven in het leven. Dus die uh, mangen, die geven voldoening van het leven. Het haïm, uh, die voldoening geven in het leven. Ze hebben mochten de garde, die mochten van gaar van zijn. We hebben en deze mogen die heten Rav tufcha. Dat is de naam. Ik kan het vertalen natuurlijk, maar het is Rav Tufcha. F groot is jouw goedheid. Groot, omdat het, omdat het mogen die gadluut is. We inoegen de gein en, geni, gen, en het genot van het leven. Dat is wat, de, wat, de, wat het vers van dit vers zegt, is de gadloed. Ja? En dat is natuurlijk wat... We hebben... Uh, misschien sluit het goed aan... met wat we hebben... gezegd... in het begin van de les. Dat wat was het dan... Wat nu... Wat, wat, wat wordt het nu opgewekt? Of, of, wat te, of beter te zeggen... Wat wekt nu... in deze... Uh, Ot Rav, Rav Elazar, Rabbi Elazar. Hij wekt opnieuw in, met, dit, met dit vers, met dit vers uit de psalm. Hij maakt, hij is eigenlijk, doet een man opstegen. Via dit vers, ja? Waarbij een man die goed is voor de. Uh, wat overeenkomt eigenlijk. Met de gar, ja, met de gar, dus ook met die, het licht Chaya en Yehida. Dat is wat hij ook nu doet, dus met andere woorden. Eh, Ze konden die na het verdwenen van Ravah Menoun nadat Ravah Menoun zijn, zijn taak had volbracht en bracht bij hen, bij, bij die twee reizigers het licht van Jichida. Dan vertrok hij en zij waren angstig. Want zij konden niet meer zijn man gebruiken. En nu zien we in deze, in deze oud dat Rav el Rabbi el Lazar zelf nu opwekt zichzelf, dus door het leren van de Torah, door het vers eh, te gaan eh, Openen, gaat hij dan inzien in dit vers eh, de toestand van Gadloed, waarbij de Gaja die daar ontvangen wordt. Dus nu kan hij zelf, opwekken zichzelf, een man doen opstegen om die Gar van lichten te ontvangen. En dan heeft hij Rabben Nuna Saba als het ware niet meer voor nodig. Zes. We zien het wel geweldig iets, een geweldig fenomeen in het geestelijke. Dat alles is geschapen om te komen naar de absolute vrijheid. Zie dat? Elke mens, niet hangen aan die, aan die en die. We zien het ook hier, hoe dat, hoe dat komt. En dat is ook, nieuw wordt, ook nieuw vertaald. Steeds meer en meer zullen we zien dat dit fenomeen in het zich afsplitsen, ook van kleine volke, volk, volk, volkeren binnen grote imperia, of binnen grotere eenheden. Dat we zullen zien dat iemand zich afscheidt. Waarom? Waarom is het zo? Omdat Elk volkje heeft zijn eigen uniek heeft unieke rol. Ja. Elke, elke stam in, van die indianen of anderen heeft een bepaalde kracht wat niet te vervangen is, wat niet door geen andere volk kan aangevuld worden. En daarom is het onvermijdelijk dat zoiets dingen zoals de Kosovo en nog meer andere dingen andere, dat het is nu de tijd gekomen, dat dit een, een soort ketingsreactie komt, eh, waarbij eh, kleinere eenheden zullen ook uitkomen in hun eh, individueel, absoluut individueel bestaan, waarbij zij ook gaan zichzelf ontwikkelen. En het unieke wat aan dat volkje gegeven is. En doet er niet hoeveel mensen zijn er? Of dat 50.000 mensen zijn. Of dat nog zoveel, Hoeveel zijn er overgebleven van het volkje? Dat zij dat op die manier. Dat ze, we zien het wel hoe dat zich ontwikkelt. En dat zal nu op een stap voor stap. We zullen zien dat op een, het zal wel zich gaan ontwikkelen. Want alles is de, tende de tendens, de wet van het heelal is, dat elk schepsel moet komen tot de absolute vrijheid. En dat, dat het feit dat we wel in verband zitten, in bepaalde maatschappij zitten, dat hoeft niet te hinderen. Dat is niet een hinder. Dat is, dat is nodig om alle die dingen te regelen. Dat is allemaal nodig. Maar... De mens zelf, individu, dat moet niet de maatschappij, de maatschappij wordt, moet wel dienen aan de enkeling. En niet andersom, zoals, de, zoals men dat graag wilde zien. De hele maatschappij en elke lid daarvan, en welke groep dan ook, moeten dienen een enkeling. Dan zal het geweldig zijn, want dat is dan over... ...in overeenstemming met de wetten van het heelal. En wij komen naartoe. Wat we zien... ...die ontwikkelingen die onvermijdelijk zijn. Ook in de politiek. Het is niet te mede meer. Zoals ik al maanden geleden had gezegd... ...dat Obama zal zitten tegenover Medvedev... ...had ik niet gezegd. Dat zullen we zien. Want men kan niet elkaar negeren. Men kan niet meer comedie spelen met elkaar. De ene kan niet meer hege hegemonie uitoefenen in de wereld. Het is afgelopen dat de Amerikanen de gendarm van de wereld spelen. Het is, goed horen wat ik zeg, ik ben geen politicus. Maar ik zeg de waarheid. Het is Afgelopen, en daarom, we zullen zien geweldige ontwikkelingen. Waarbij men wel op een gelijke voet met elkaar gaan, te werk gaan. Russen en Amerikanen. Straks anderen ook. Maar op de, eh, op de manier dat men de vrijheid van de, aan elkaar gunt. En geen comedie maar dat is wat we zien. Het zal een geweldig, geweldige ontwikkeling zijn. Want de andere biedt geen solaat. De andere combinatie kan, zal ook niet kunnen, zal gewoon niet in, is niet in staat om de veranderingen, de positieve veranderingen, zoals de wereld zich ontwikkelt, teweeg te brengen. Uit 6. We zeggen zo maar. De nagdin alma de ate legabe chaye almin. En dat is wat hij dus over zegt. Die nagdin mi alma de ate, dat zij, dat leven van, dat uh, genoot van het leven, dus dat de grote goedheid, de gadlut, de mochen, de gar, mochen van hida, die äh, nagdin betekent, die afdalen, verspreid worden, nog beter, verspreid worden, met alma de ate van de toekomstige wereld, legabe We ten aanzien naar de Chaya Almin, naar het leven van de wereld. יוכי goed kijken wat je ons dat het hoe die כי dat uitlicht ge morgen de gar 7 naar de dubbele punt shehem khokhma nim shahin 8 negabina anikret almadiaty umit lapshin Aba, mezivuk, ayesodood. Ani kra, ani kraot, tin, hayei, almin. Umisha, magiim, hamohin, elatzadikim, elf de galei, chata Kijk nou, wat je ons geweldig ons uitlegt. Zeifen. Ki, dugelepunt, ki, mochin de gar, van de mochin van gar. Shahem chochma, dat is chochma. Natuurlijk, natuurlijk is het licht ketter, ichida, maar één dat, dat woord kunnen we zeggen, dat is chochma, het licht chochma. Nimshachin mia bina, die worden aangetrokken van de bina, want we hebben gezegd twee lichten, ja, als we dan, er zijn twee lichten in de wereld, in het algemeen kunnen we zeggen, dat is chochma en, uh, en chassadim, ja? licht chochma en licht chassadim. Dus in het algemeen, ga je zeggen. Dus wat zegt hij dan? Dat mocht in de garste, dat het licht gogma is. Wordt aangetrokken van de Bina. De Bina trekt het licht gogma aan, aan. Hoe? We hebben geleerd hoe. De man komt omhoog. En dan de Bina die stijgt op waar naartoe? Naar, naar het hoofd van de Argentine. Ja? En daaruit. Haal die dan gogma, licht gogma, naar beneden. Anikraï, krijgt welke bina, acht, heet, alma de ate, de toekomstige wereld, waar wij weten dat de bina heet de toekomstige wereld. Om het lapshim, en die worden ingebed, dus die mogen van die gogma, wordt ingebed, word in of het lichtgochma wordt ingebed, balawoosh in yakar de chassadim, in de waardevolle yakar, die dierbare, waardevolle bekleding, kledij van de chassadim, het lichtgochma kan niet uh, daar lager ge, ge, getrokken worden, en die, die moet bekleed worden, of ingebed worden, in de chassadim, in zo'n klei van de chassadim. En wie levert dat aan? Aba, mi de isodoot. Welke, uh, welke chassadim worden aangetrokken? Komt het licht, het licht chassadim, oor chassadim, komt uit de zivuk van de isodoot, uit de zivuk van jesot. Jesot van wie? Jesot van de ziranpinen, jesot van de nukwa. Eerst komt het licht van de Bina. Naar de, ja, van de Binawa, Abu yima, en dan via de Jirsut, komt het naar de zon. En dat is chogma, het is niet genoeg. En dan de Jesodoten, de Jesod van de Zeranbiën en de Jesod van de Nukwa, die maken ook een Ziwoeker en nog Niet op hun eigen plaats, maar, maar bovenaan, zoals we dat geleerd hebben uh, aan, vroeger. En die trekken dan het licht Chassadim aan. En dat bekleedt dan het licht. Hanikra, Hanikra ood, welke je welke je is meervoud van je Dus welke je heet almin het leven van de wereld, en daarom is het almin staat in het meervoud. Niet, het al, alma niet een leven van de wereld, maar leven van de wereld, denn, dus meervoud zeer binnen noekwa. En chaye, chay, betekent chay levend, betekent betekent uh, is gematria chay is gematria het en jood achting, betekent nijhansverrot, or hoser en nijhansverrot or yeshar, dus achting. Dat is dan Jezus. umisham misham nu is nu new, woord nu krijgt dan de Ziranpien en wat kreeg dan Orchogma van de Bina. Die stijgt op dan als gevolg van het opstijgen van de man naar de naar de, het hoofd van de Arichanpien en, en trekt Chogma aan. Licht Chogma. En dan zon die produceren nog het Zivuk waarbij Chassadim komt. En dan dat wordt getrokken naar de via de jesot van de zeerantien, naar de jesot van de nukwa, en van daar, om ischam, en daar van dan van de van de nukwa, magijima mochen, elet komen de mochen bij de tzadikim, bij de rechtvaardigen, de hata, die de zonde vrezen, voor de zonde vrezen frees, zijn. Duidelijk, het, is, het kan niet anders. Het kan niet anders eh, om het licht te ontvangen als men niet vreest om te zondigen. Het is een speciale vorm van vrees. Het is niet vrees zoals in ons. Dat is het gevoel van, van binnen waarbij, waarbij deze plaats en overal deze plaats van je zult dat jij daar erg op lettend bent. Niet alleen de soort van de zoot, maar ook je soort van elke plaats van de zoot. We hebben gezegd, de vier, vier verbonden zijn er. Dus, um, je overal, je ja, jezoot in, het, in, het, in de ogen, je overal hetzelfde is. Dat men oplettend is hoe te kijken, naar waar te kijken, hoe te zeggen, wat te zeggen, het hart en je zelf. Dat men vreest de zondigen zowel met die ogen. Liefst direct met die ogen. Direct proberen dan. Krijg je dan in de indruk dat dit indruk alleen in, het in de ogen. Dat jij voelt dat jij overspel, overspelig gedachten krijgt. Dan moet je direct daarop reageren. En waarom moet je je leven kapot maken? Door iets aan. Door, door allerlei dingen. Dan direct de kop als het ware... Eindrukken en klaar is Kees en dan gaat het niet naar, naar binnen en dan komt het niet, ook niet naar de mond en ook goed let opletten hoe je dat met de mond doet dus ook geen scheldwoorden en dat soort dingen ik weet het al lang niet meer we vergeten, in Rusland iedereen zegt het maar we weten al lang niet meer wat dit allemaal betekent ook in het Nederland zeg ik het nooit meer in geen andere taal ik bedoel het is niet nodig het is niet nodig, je kan het op allerlei manieren. Maar altijd opletten dat je niet zondigt. Dat is de, voor, de voorwaarde om het leven in jezelf te verkrijgen. Alles is er, we hoeven niets te verkrijgen. Alles zit al in de mens. Alles zit, niets hoeft niets, komt niets van boven. Alles zit er Alleen wij moeten ons geschikt maken. Dus alleen door actief ons, ons opstellen van wat voor mij belangrijk is. Om het kleine miserabele iets, een genotje wat, wat, wat, uh, uh, wat ik straks jammer vind en ligt aan plat van wat heb ik gedaan. Wat heb ik daaraan? Ja, in plaats daarvan dat ik wat ik verkies. En dat is aan de mens gegeven, om te verkiezen. Zoeken zelf, zelf kijken wat. En dat terwijl wij moeten wel geven aan de Citra Agra op alle gebieden. Op alle vier plaatsen van het verbond moeten we wel iets geven aan de Citra Agra. Ja, dus niet jezelf te verwaarlozen, niet ergens vluchten. Naar een woestijn of wat dan ook, uh, weet ik veel. Of, uh, of uh, streng zijn. Voor, voor, juist niet. Maar iets geven, in de gedachten iets geven. je, ja. beetje TV, tv kijken, niet erg. Ja, een film kijken, niet erg. Andere dingen doen. Ja, maar, maar op die manier, dit is niet wat jij je, wat je doet, maar hoe jij dat doet. Vrijp ik? Op een strand, wat je wil, wat je kan doen. Maar alleen ook goed opletten dat jij wat je jij doet, op welke manier je dat doet. En een beetje geven natuurlijk aan de citra agra. Als je niet geeft aan de citra agra, dan, dan, uh, dan weet je niet wat je doet. Want zij is, is onze, onze, onze, onze natuur. Maar je moet weten hoe daarmee om te gaan. Ons mens, die ontvangt voor zichzelf, bleef altijd leven. Dus moet je dan, bleef wel leven. Dus je moet wel aan hem geven. Maar hoe, dat moet je dus ermee spelen.